Het is goed gegaan, hè, de raad. Het is mirakels goed gegaan. Het was een voorspoedige geworden. En dan een merrieveul. Alweer een merrie erbij. Goed werk, Horada. Goed werk. Ha, ik, ik ben als een heide opgevoed, de raad. Maar als je dan zo'n wonder ziet, hè. Zo'n paard en een veule. En vooral de liefde van de moeder voor dat dier nou. Dan, moet ik je zeggen, dan voel je van binnen als het ware. En enfin, zeggen kan ik het niet. Ik begrijp wat je bedoelt. Het geslacht van Garderen. Een serie-hoorspel naar het gelijknamige boek van Barente de Graaf. Regie, Frizo Koks. Vandaag hoort u het derde deel. Als ge in nood gezeten geen uitkomst ziet. Maar we moeten nu toch praten over wat zo even is gebeurd, de Raad. Ja, je hebt me bekant gebroken, man. Het ja, spijt, spijt me oprecht. Ik had niet zo hardhandig moeten zijn. Maar je moet me precies zeggen hoe het gegaan is bij me, Anne. Ze zou Doris voorgoed ontslaan, jij had toch geen geld. Dus van die stoeterij zou toch niks komen. Maar achteraf ben ik blij dat je me zo hardhandig hebt aangepakt, Herman. Ik was helemaal in de ban van dat mens. Verdraait als ik je toch eens niet geholpen had en het was misgegaan met dat vuil. Ik moet er achteraf niet aan denken. <laughs> Stil maar man. Ik begrijp dat je bang bent voor mijn tante. Iedereen gelooft dat ze over bepaalde krachten beschikt. Zelfs onze goede trouwe wijna. Maar dat houdt helemaal niets in de raad. Kom mee man, dan gaan we samen naar mijn tante toe. Niet bang zijn man. Kom mee. Gegaan? Een prachtig mooi merrieveulen, Weyna. De hemel zij dank. Ja. Kom, inderdaad. Dag, mee Anne. Wat kom jij doen, slungel? Ik kom je vertellen dat er een prachtig koolzwart veul is geboren, mee Anne. En ik zal het dier naar jou vernoemen. Anne zal het heten. Brutaal woeder. En dan nog wat. Je hoeft tegen niemand meer te zeggen dat ik geen geld heb, want ik heb geld genoeg. Ik ga er paarden bij kopen. Je kunt me niks meer maken. En in het voorjaar ga ik trouwen. De Raad, ik heb jou gewaarschuwd. Met je zoon Doris is het nou voorgoed afgelopen. Er is er voortaan maar één op de garde die dat bepaalt. En dat ben ik. Jouw tijd is voorbij, meu Anne. Voorgoed. Goeiedag. Zo. Heb je het gehoord, de raad? Ik heb het gehoord. Je zegt me dadelijk maar wat je voor je hulp moet hebben. En dan betaal ik je meteen uit. Maar kom. Eerst gaan we heerlijk eten bij Wijnah in de keuken. Ze heeft peertjes gestoofd. Mooie roodkokers. Hou je daarvan? Oh, dat ben ik gek op. <lacht> Waar wil je nu nog naartoe, Lena, op zondagavond? Ik ga nog even naar mijn vriendin, Neeltje Garijp. Het staat me niet aan dat je zo met de Garijps optrekt. Waarom niet? Een geloof is niet naar de schrift. Het zijn eerlijke, oprechte christenen, Antonie. Waar ik me helemaal thuis voel. Daar zou ik nog wel eens met je over willen praten. Maar er is iets anders waar ik nu over wil spreken. Je weet dat ik kennis heb met Margje. En Marigje wil de komende lente... Aha! Wat aha! Dat is dus de zaak. Marigje en jij willen van het voorjaar trouwen... en dan moet ik plaats maken voor mijn aanstaande schoonzuster. Is het zo niet? Dat is zo ongeveer wel de zaak, ja. Ik ben blij dat je daar zo vlug begrip voor hebt. En daarom dacht ik... als wij van het voorjaar eens een dubbele bruiloft vierden. Wat? En jij noemt jezelf altijd zo'n zwaar godsdienstig mens. Dat ben ik ook. En je wil dat ik met lange hermen trouw? Dat lijkt mij geen verkeerde gedachte. Maar behoorde je mij dan eigenlijk niet te weerhouden van een huwelijk... met die heiden uit Meerkerk? Ik zou daar maar niet weer over beginnen, Lena. Hoe lang ga je nou al met hem om? Het is al bijkans een jaar. Ik zeg jou nogmaals dat het heel goed zou zijn als je een rijk huwelijk deed. Je hebt me ook wel eens verteld dat geld voor God helemaal geen waarde heeft. Juist, juist voor God niet, maar voor de mensen wel. Wij zijn van het stof afhankelijk en we zullen ons te op het geestelijke kunnen werpen als wij geen aardse zorgen kennen. Die rijk willen worden staat in de Bijbel, die vallen in veel verzoekingen en streken. Juist, die dat willen, maar niet die het worden, die het zomaar in de schoot geworpen wordt. Oh, tegen dit ga praten en ga zwets van jou kan ik niet op. Maar dit wil ik je wel zeggen. Met jou maak ik geen afspraken over wat mij verder in het leven te doen staat. En jouw gekonkel en, en gedrijf laat ik verre van me. Jij bent mijn jongere zuster en je zult moeten doen wat ik zeg. Hm, stel je voor, laat dit je gezegd zijn, Antonie. Ik ben van plan om voortaan mijn eigen weg te gaan. Wat zeg je? Ja, en ik heb meer respect voor iemand als Herman die, die praten zoals hij leeft... ...dan voor mensen zoals jij, die hun mond vol hebben hoe een mens moet geloven... ...maar die alleen maar aan goed en, en, en geld hangen en gierig zijn en, en, en, en kwaad spreken. En laat me nou gaan, want ik heb frisse lucht nodig, letterlijk en figuurlijk. Ik ga naar de Garijps. Dat geklept naar de Garijps is ook uit. Ik ben verantwoordelijk voor je, zolang je in mijn huis bent. Ik, ik, ik, altijd maar weer ik. Ik ben verantwoordelijk. En dan, zolang je in mijn huis bent. Mijn huis? Wat is hier meer van jou dan van mij? En wat haar rijps betreft, ik ga erheen wanneer ik wil. En ik wil er nu heen, omdat ik de steun van Neeltje en van haar vader meer dan nodig heb. Geroet, boer Antoni. Ja, omdat we maar met vuur zijn moeten we allemaal... ja, nee, maar... Weet je Neeltje, ja. als ik alleen ben met mijn gedachten, dan weet ik het niet. Dan mag ik in een weer geslingerd. Mag ik met Herman trouwen of niet? Maar ja, als ik bij hem ben, dan ben ik zo zeker. En ook zo gelukkig. Toch weet ik niet wat ik moet doen. Dan zie ik geen uitkomst. Het is ook niet makkelijk voor je, Lena. Dat begrijp ik best. Maar ik heb toch het gevoel dat God, Herman en jou voor elkaar bestemd heeft. Je moet er maar veel voor bidden. Ja, dat doe ik al. En ik bid met je mee. Ik weet zeker dat God voor de uitkomst zorgt... Zo, heeft iedereen zijn koffie op? Dan gaan we maar weer wat zingen. Oh, eh, uh, vader? Ja, meneer. Mogen we zingen Als geen noodgezeten geen uitkomst ziet? Dat is goed, kind. Natuurlijk. Ah, oh, fijn, uh, fijn. Als geen noodgezeten... Hé, hey, Lena. Is Neeltje thuis? Ja hoor, ze is op de kamer. Loop maar door. Ik zie u straks nog wel. Ja, dat is best. Ja. Oh, Lena, kom binnen. Ik heb groot nieuws, Neeltje. En jij bent de eerste aan wie ik het wil vertellen. Kom, ga zitten. Wacht eens even. Jij gaat je verloven. Ja, nee. <laughs> Oh, gefeliciteerd. En wanneer? Nog voor de kerst. Ben je gelukkig? Ja, Neil. Zeker als ik bij hem ben. Dan, dan voel ik me toch zo bevrijd. Alles valt van me af. Hij is zo eerlijk en... ...ja, ook zo vrij. Ja. En weet je, we praten nu ook over het geloof. Hij wil er alles van weten. Dus hij heeft dik maar jij is er helemaal niet mee opgevoed. Het is ook allemaal zo vreemd voor hem. Maar nou heeft hij jou. En jij bent een voorbeeld voor hem. <laughs> Ach, hij komt er wel, Lena. Ik heb er alle vertrouwen in. Het geeft me toch zo'n steun dat je zo met me meeleeft? We leven allemaal met je mee, vader en moeder ook. Zeg, mogen ze het al weten? Zullen we het ze gaan vertellen dan? Ja, natuurlijk. We gaan ons echt niet in het geheim geloven. <laughs> Nee, ben hebben net geweest. Moet je nog een glas wijn aanstaande zwager van mij? Nee, één glas is voor mij al meer dan voldoende. Nou, toe, Antonie, je zuster verloopt toch maar één keer in haar leven, hoor. Nee, nee, nee, nee. nee. En, en trouwens, ik moet morgen weer vroeg op. Ja. U nog een glas wijn, meneer Ga, uh, Graag, Lena. Dan kan ik tenminste nogmaals op je toten. Zeg, wie was er nu eigenlijk aan de beurt? Oh, ik was aan de beurt. Nee, dat is niet waar, Herman. Jij moest twee mal je beurt voorbij laten oh, gaan. ja. Wie zou dat nou nog kunnen zijn? Ga jij maar eens kijken wie daar is, Wim. Thijs, onze knecht zou misschien nog even langskomen. Is dat die Thijs van de Zadelmaker uit IJsselstein? Ja, precies. Hé, hey, bloos jij nou, Neeltje, of lijkt dat maar zo? Het is Thijs niet. Het is Meuw Anne. Goedenavond allemaal. Uh, welkom, vrouwen van Guideren. Maar gaat u toch zitten? Wim, rijk eens even een stoel aan. Je hebt me wel niet uitgenodigd, neef, maar uh, ik ben gekomen om je een present te geven. Zou je niet eens opstaan, en met je verloofde voorstellen? Oh, maar natuurlijk. Lena, dit is mijn tante. Vrouw. Tante, dit is Lena van Roekel. Zo. Alsjeblieft, kind, pak dit doosje maar eens aan. Dit is het cadeau van je tante. Dank u wel. Nou, maak het doosje maar open. hè. Oh, ringen. Ja, daar kijk je van op, hè, kind. Maar het is bij de Van Garderen's gewoonte dat de man en de vrouw ringen dragen... ...als ze zich gaan verloven en trouwen. De Van Garderen's zijn geen gewone boeren of burgers, weet je. Jij moet de kleinste ring dragen en Herman de grootste. Herman, het zijn de ringen van je vader en je moeder. En ik hoop dat ze jou hetzelfde geluk brengen als ze je ouders gebracht hebben. Ah, dat is prachtig. Daar ben ik blij om, Anne, En vooral omdat jij ze ons geeft. Ze zullen ons meer geluk brengen, Lena, dan mijn arme ouders hebben gehad. Geef de ringen maar hier. Zo. Eén ring aan jouw vinger. En één aan de mijn. Maar Herman... Niet een ring brengt geluk of ongeluk, Lena. Dat hangt vooral van onszelf af. Of we durven en sterk zijn. En we zullen de ringen dragen, Möw Anne. En gelukkig zijn. Blijf u bij ons een glas wijn drinken? Nou, nee... Nee, ik stap meteen maar op. Ik heb mijn plicht gedaan. Ik groet het gezelschap. Laat jij onze gast dan maar even uit, Wim. Mensen nog aan toe. Wat een bedrukte gezichten. Vooruit, Lena. Schenk de glazen nog eens vol. Oh, wie was ook alweer in de beurt? Ik, hè? Nee, jij moest tweemaal je beurt voorbij laten gaan. Ja, dat is waar ook. Ben je gelukkig, Lena? Ja, Herman. Met jou. Ja. En jij? Ik. Ik heb mijn leven lang geslapen, Lena. Ik ben een kind geweest tot ik jou zag staan. Een jaar geleden onder de lampen van de bakkerswinkel. En nu ben ik een man geworden, Lena. Van je met mijn hele hart. Oh, Hermen. de verrassing zou ik zeggen. Maar uh, ik mag je eigenlijk niet binnenlaten. Zo, en waarom niet? Ik ben helemaal alleen thuis. Horace, als je me niet binnen wilt laten, dan had je de knip op de deur moeten doen. Ik denk niet dat Antoni het zal waarderen dat je op zondagmiddag bij me op bezoek komt. Terwijl ik alleen thuis het ben. Het kan me niet schelen wat je broer denkt. Ik ben niet met hem verloofd. Dat is waar. Ga zitten. Wil je een kopje thee? Graag. Ik heb dorst. Zeg, uh, waar is je broer eigenlijk naartoe? Naar Germeu. Op Huizen de Bunt. Huizen de Bunt? Waar ligt dat? Even buiten Vianen. Aan de lek. Oh, het is een prachtig buiten. Zo. En uh, wie is Germeu? Oh, dat is een lang verhaal. Als kind kon ik er niet genoeg over horen. Meestal spraken mijn ouders heel geheimzinnig en zachtjes over haar. Zo. Maar uh, ik kon er toch genoeg van opsteken. Nou, je maakt me wel nieuwsgierig, zeg. Nou... Ze is een nicht van mijn moeder. Mm -hmm. en, uh, toen ze jong was, dat was nog in de Franse tijd, Zo. ging ze van hier weg naar Utrecht. En daar werd ze wat je noemt een wereldse vrouw. Mm -hmm. Ze bezocht feesten van hoge Franse officieren. Maar nog de woorden van de dominee, nog de smeekbeden van haar ouders hielpen. Ze bleef in Utrecht wonen. En uh, ze werd huishoudster bij heer Overweel, die een oude, ziekelijke vrouw had. Oh. Ze woonden toen op de Malibaan. Maar de vrouw van heer Overweel stierf en toen trouwde hij met nicht Gerre. Later zijn ze op huizen de Bund gaan wonen. Oh, en uh, daar wonen ze nu nog? Nou, dat is te zeggen, nicht Gerre woont daar nog, ja. Heer Overweel is al lang geleden gestorven. Oh, ja. Maar uh, hoe komt je broer Antonia dan bij om daar op te zoeken? Nou, vorige maand kwam er een verzoek van Gerre of ik naar daartoe wilde komen. Jij? Ja, ik. Mijn moeder en nicht Gerre waren namelijk niet alleen nichten van elkaar... maar in hun jeugd ook hele goede vriendinnen. En toen Gerre naar Utrecht ging... heeft mijn moeder haar natuurlijk helemaal uit het oog verloren. Ja. Maar uh, nu wilde ze blijkbaar opeens zien hoe de dochter van haar nicht eruit zag. Oh, nou, je hebt me helemaal niet verteld dat je naar naartoe bent geweest. Oh, maar ik ben ook niet geweest. Antoni vond het beter dat ik niet ging. Hij is er zelf naartoe gegaan. En uh, nu gaat hij er haast elke zondagmiddag op bezoek... Oh. Zo. Zeg eens, uh, Marg je dan niet jaloers? Jaloers? Ah. <laughs> op Germeus? Maar die is toch inmiddels een oude vrouw geworden? En uh, als ik het goed begrepen heb, dan uh, is het met de gezondheid niet al te best. Oh. Zeg maar, vanwaar die vriendelijkheid van Antonie om haar zo dikwijls op te bezoeken? Kun je dat niet begrijpen? Ah, heeft die, uh, hoe heet ze, die Germeus om geld? Geld, Herman? Geld? Ze is schat en schatrijk. En ze heeft zelf geen kinderen. Vandaar de naaste liefde van je broer. Mm -hmm. Zeg, is die familie van jou erg groot? Oh ja. Ze heeft wel tientallen neven en nichten zoals Antonia en mij. Maar laten we alsjeblieft over wat anders praten. Ja. Alsjeblieft je thee. Dank je wel. Nou, die broer van jou, zeg, dat is me er wel een. Tja. Ik moest nu eigenlijk maar weer eens opstappen, Germeux. Maar er is één onderwerp... ...dat ik graag nog even te berden zou willen brengen. En dat is, neer Van Tony. Ik wilde u graag spreken over uw goed nicht. Over uw aardse en vergankelijke goed. De schrift vraagt ons, wiens zal het zijn? Wij zijn bezittenden als niet-bezittenden. En is het geen wondere bestiering, nicht, dat alle rijkdommen van vanweilen uw man in uw hand zijn gekomen? Wat zou de bedoeling daarvan zijn? Wat niets in het leven geschiet bij geval? Maar ik kan nog zo weinig doen, neef. Ik lig hier maar. Zeg jij maar wat ik doen moet. Moet ik nog meer aan de armen geven of aan de kerk... Verloof me, neef, ik hang nergens meer aan. Als ik maar een rustig plekje mag hebben om mijn laatste dagen door te brengen. Zeg het maar, neef. De armen, de kerk... Ach, wat moet ik hier nou op zeggen, Germer? De armen, tja, de, de, de armen. Maar wie zijn de armen vandaag de dag? De meeste armen zijn gewoon luiaards. Goddeloze luiaards, die hun dag doorbrengen in het zwijtshoofd of soortgelijke orde des verderfs. En wat te zeggen van de kerk? Wie voelt zich tegenwoordig nog thuis in wat zich aandient als kerk? Wat is daarvan overgebleven in dit lieve landje? De heren weet het. Maar wat blijft er dan voor mij over, lieve neef? Wie zal het zijn? Vraagt de schriftnicht. Wie zal het zijn? Zullen de goddelozen het erven en in dienst van de boze gebruiken? Of zou er misschien een andere mogelijkheid zijn? Het overdragen aan een rentmeester en rentmeesteresse van de heer? Uh, je bedoelt dat... Juist, niet dat bedoel ik. Wij zijn de gang van ons geslacht op aarde nagegaan. Van overgrootvader Roekel af. Die hebt u toch gekend, is het niet? Ja, zeker overgrootvader van Roekel. Een vrouwman, dat wel. Precies, nicht. En vanaf overgrootvader Roekel naar grootvader, naar mijn vader, loopt een gouden lijn door ons geslacht. Daarnaast vele takken zijn uitgegroeid in het boze. Maar wij, wij zijn door genade staande gehouden. Ik heb je goed begrepen, neef. En ik geloof dat je gelijk hebt. Ja, het zou een grote opluchting voor me zijn... als jij mijn bezit als erfgoed zou willen aanvaarden. Samen met je zuster Lena. Ik zal erop toezien dat je zo spoedig mogelijk... van je aardse zorgen wordt bevrijd, Germeu. Zo gauw mogelijk, misschien morgen al... zal ik ervoor zorgen dat de notaris Melaert hier komt... om het testament op te maken. Het is goed, neef Tony. Ik zal alles aan jullie overmaken. Dat is goed en dat is recht.